Levi van Eck met het NOS Journaal. De politie heeft in Tilburg een eind gemaakt aan een trouwfeest... waar veel te veel mensen waren. Volgens Omroep Brabants waren er 180 mensen in de feestzaal. Dat mogen er vanwege de coronaregels maar 30 zijn. De politie kwam kijken na een melding over geluidsoverlast. Er werden geen boetes uitgedeeld en geen contactgegevens genoteerd. Volgens de politie was dat onbegonnen werk. Of er nog consequenties zijn voor de eigenaar van de feestzaal... hangt af van de gemeente Tilburg.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 Om de toeloop van coronapatiënten op te vangen... vermindert het Maastadziekenhuis in Rotterdam de gewone zorg. Vanaf maandag zegt het ziekenhuis liesbreuk- en heupoperaties en andere ingrepen af. Door de toeloop dreigt in het Maastadziekenhuis een tekort aan bedden. Een deel van de coronapatiënten wordt overgeplaatst naar andere regio's. Het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Later in de middag knapt het in het zuiden op. Het is een graad of 15. Morgenochtend buien, later droog en opklaringen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen uit Geest en Knop in het daardoor 5 kilometer file met een kwartier vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Dag Weliswaar heet het programma nog steeds Goedemorgen Zandvoort... maar we gaan wel door. Het is na twaalf uur. We hebben geluisterd naar The Cult met Sea Salt Sanctuary. Waarschijnlijk het beste nummer van de vorige eeuw... voor ons een uh, toonaangevend rockblad. Um, dat was een daverend begin van deze tweede helft van de uitzending. Maar daarvoor hadden we een heel prachtig, mooi Italiaans liedje uit Napels... of vlakbij Napels, uit 1974. Uh, dat was Dalida met Gigi Lamoroso. En dat liedje, dat herkent u misschien nog wel. Althans de melodie met... Wij willen friet met mayonaise. De Nederlandse carnavalskraker. Een heel mooi lied overigens in het Italiaans. Uh, en de friet met mayonaise, dat blijft gewoon lekker. We gaan nu uh, in tweede uur verschillende dingen doen. Ik ga het even kort mee doornemen. We gaan praten over het actieplan Zandvoort Centrum. Er is een enquête geweest bij ondernemers. En we praten dan zo met Arne Langendoen. Daarna gaan we praten over de organisatie van de zandsculpturen. Met Marcel Elsman. En dan krijgen we nog een heel spannend antwoordprogramma eh, erop. Eh, fraude met apps neemt enorm toe. En Tanja Wijngaarden, expert op het gebied van, fraude, van de fraude helpdesk... komt ons daar eh, meer over vertellen. En waarschijnlijk ook vertellen hoe we dat kunnen voorkomen. Als het goed is, heb ik nu aan de telefoon Arne Langedoen. Ja, dat klopt. Met Arne Langedoen, projectleider van het actieplan Zandvoort Centrum. Uh, we hebben inderdaad een enquête uitgezet onder ondernemers en eigenaren... van het centrum van Zandvoort... En, ja, dat doen wij samen met een uh, vertegenwoordiging van Centrum Ondernemers en Vastgoedeigenaren. Uh, we hebben als het ware een kopgroep samengesteld um, en met hen zijn wij eigenlijk dit proces uh, gestart. Uh, misschien nog om even toe te lichten het uh, doel van het actieplan. Ja, heel graag. Um, ja, het doel van het actieplan is de uitstraling van het centrum te verbeteren, ook het centrum uh, te verlevendigen waar mogelijk uh, en leefstand te voorkomen. Um, en, en het actieplan moet in feite een convenant vormen met concrete uh, uitvoeringsacties. Dus het moet niet opnieuw uh, een visie worden, maar echt een concreet uh, uitvoeringsconvenant. Uh, met de focus ook op de korte termijn. Uh, waarbij we natuurlijk wel ook uh, acties ophalen voor de middellange en de lange termijn. Uh, de enquête die loopt, uh, dus die staat nog uit tot en met 14 oktober. Uh, de eigenaren hebben in het centrum een brief ontvangen vanuit de gemeente. Mm -hmm. En de ondernemers zijn door ons benaderd via de mail. Uh, maar ik zou ja, graag nog een oproep willen doen... van mocht u toch nog geen brief of mail hebben ontvangen... Uh, mail dan even naar zandvoort.haarlem.nl. Uh, uh, dan kunt u gewoon meedoen met de enquête... want we vinden het uh, ja, bijzonder belangrijk... om uh, juist bij die eigenaren en ondernemers de input op te halen. Uh, ja. uh, Ze hebben, hebben juist de kennis en ervaring... en die willen we graag uh, benutten. Uh, ja, daarnaast kan het ook een mooie aanleiding zijn... om uh, ja, kansen en knooppunten op te halen... en uh, ja, wellicht een mooie samenwerking op te starten... Um, maar ik heb ook wel een vraag. Wie, wie is Arne Lange doen? Want het is natuurlijk ook wel belangrijk uh, uh, wie jij bent hoe, om hoe je dit faciliteert. Ja, nee, ik ben inderdaad projectleider van het actieplan Zandvoort Centrum. Uh, dat doe ik als uh, beleidsadviseur economie. Dus, dus vanuit Team Economie uh, ja. uh, nemen wij het initiatief om dit op te stellen. Uh, maar dat doen we natuurlijk wel in samenwerking met uh, ondernemers en eigenaren. Dus uh, vandaar dat wij ook een kopgroep hebben samengesteld. Ehm. Uh, en, is dat een antwoord op je vraag? Ja, dat is een beetje een antwoord op de vraag. En, uh, uh, ben je dan ook regelmatig in het centrum van Zandvoort uh, te vinden? En ja, normalita wel. Nu met corona is dat natuurlijk uh, een, een beetje lastig. Uh, maar inderdaad, ik werk, werk vaak op het gemeentehuis in Zandvoort. En uh, nou, de komende periode zullen wij ook uh, bijvoorbeeld een schouw doen uh, van het gebied... om ook te kijken van ja, waar zitten dan uh, die knelpunten... of is er inderdaad heel veel leegstand. Ja. Uh, dus ja, ik ben daar wel te vinden. Ja, ja het gaat tot nu, denk ik, welk bureau je zit in Haarlem of in Zandvoort, maakt het misschien minder uit. Maar ik denk dat het leuk is uh, om gewoon regelmatig uh, een ronde te doen om de, de praktijk te ervaren. Ja, nee, dat is zeker waar. Um, nou, ja, misschien, misschien is het nog handig, even kort, uh, zo'n actieplan, uh, wat kan er allemaal vallen? Ja, graag. Uh, ja, je, kan, je zou dan, uh, het is natuurlijk helemaal. Van wat, wat, die, wat we bij de ondernemers en eigenaren ophalen. Vandaar is het ook zo belangrijk om juist die enquête in te vullen. Uh, maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, een brancheringsplan. Uh, waarbij waarin je dus eigenlijk uh, informele afspraken maakt over. Uh, nou, goh, stel een locatie is helemaal niet uh, succesvol. en het lukt niet om daar een bepaalde functie van de grond te krijgen. zou je kunnen denken aan uh, een ander concept. Uh, je zou een gezamenlijke leegstandsaanpak uh, kunnen maken waarbij je bijvoorbeeld de leegstaande etalages opvult, uh, uh, bijvoorbeeld met uh, een soort showroom functie. Ja. Uh, weer voor andere zaken. Uh, je zou natuurlijk ook kunnen kijken, van welk, uh, er zit natuurlijk heel veel retail en horeca in Zandvoort. Ja, misschien is er ook wel aanvullend op dat aanbod uh, nog iets anders interessants te uh, bedenken, zoals sport en wellness of zorgvoorzieningen. Ja. Uh, dus op die manier gaan we eigenlijk uh, dit traject uh, in. Uh, en we zitten nu inderdaad in een fase van participatie. waarin we uh, juist uh, uh, die ondernemers en eigenaren willen bevragen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over ja, de uitstraling. Uh, hoe verbeteren we die uitstraling van het Centrum van Zandvoort? Die vraag leggen we voor. Uh, leegstand, hoe voorkomen we dat in het dorp? Uh, ervaren we dat ook als een probleem? Uh, en vooral die samenwerking. Want uh, om dit actieplan uh, tot op succes te brengen. moeten we juist die samenwerking tussen gemeente, eigenaren en ondernemers. Uh, versterken. Uh, en daar willen we ook graag ideeën over ophalen. Van hoe kunnen we de krachten bundelen om nu en in de toekomst ja, toe te werken naar dat convenant, uh, maar vervolgens ook uh, uit te voeren. Ja, dat laatste is natuurlijk ook heel erg belangrijk uh, dat we ook iets uitvoeren met z'n allen. Ja. ja, en daarvoor, uh, om het ook uit te voeren, hebben wij ook subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Uh, uh, die, die hebben namelijk een subsidieregeling toekomstbestendige winkelgebieden. Uh, en dat is op basis van cofinanciering. Dus vanuit de gemeente hebben we een budget van 25.000 euro. Uh, en als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan uh, legt de provincie eveneens dat bedrag in. En dat zorgt dan voor een budget van 50.000 euro... waarin we eigenlijk uh, ook daadwerkelijk die acties kunnen uitvoeren. Uh, maar ik, wil, ik vind 50.000 euro op zich wel een aardig bedrag... maar daar kan je toch niet zo heel veel mee doen... In, uh, uh, wat betreft het straatbeeld en dergelijke... Ja, een goede vraag. Um, ja, we hoeven inderdaad niet uh, alles te doen uh, uh, van dat budget. Um, in, in, in het begin zal wellicht, uh, de focus vooral liggen op het onderzoeken en verkennen van waar liggen de mogelijkheden. Uh, en Mocht er nou door ondernemers en eigenaren een bepaalde actie uh, heel belangrijk worden gevonden, dan kan er altijd voor worden gekeken uh, wat er aanvullend uh, nodig is. Um, en dit is dus voor, voor, door de tijd van, een, van het eerste jaar en na, het, uh, na dit jaar kunnen we kijken. En wellicht opnieuw subsidie aanvragen bij de provincie voor het volgende jaar. Ja. Dus op die manier ja, willen we eigenlijk toewerken naar een heel levendig actieplan. Uh, waarin we ook telkens acties uh, die belangrijk worden gevonden kunnen toevoegen. En acties die zijn afgerond uh, weer, weer kunnen schrappen. Um, en we het ook actueel houden. Um, Hoe lang is deze projectgroep uh, van start gegaan? Deze projectgroep is uh, recent van start gegaan. Ik zou oh. willen zeggen. Begin augustus uh, hebben we de kopgroep uh, samengesteld en hebben we ook het uh, ja, proces met elkaar bepaald en ook de enquête uh, opgesteld en uitgezet. Um, dus wat dat betreft zijn we pas uh, recent begonnen. Oh, Oké, okay. dat is hartstikke nieuw. Dat geeft dat als alle ja. kansen. Ja, dat klopt. Want je kent het, uh, het is niet een gezegde, maar het is een ervaring van mij. Je zet tien zandstortjes bij elkaar en je krijgt elf meningen. Dus het wordt toch wel een klus om al die mensen, alle neuzen uiteindelijk een beetje in één richting te krijgen. Ja, nee, dat klopt. Um, we zullen eerst inderdaad maar eens moeten ophalen wat dan al die verschillende meningen zijn. Ja. Uh, en of we daar dan uh, wellicht wel iets uit kunnen halen uh, van toch een, toch een bepaalde gemeenschappelijkheid om op door te uh, gaan. Uh, want ik denk dat iedereen uh, ja, wel die kwaliteit, uh, noodzaak om kwaliteit toe te voegen aan het centrum wel ziet. Um, nou, Leefland is ook al eigenlijk al, al een probleem wat wellicht al uh, bekend is bij meerdere mensen. Dus ja, ik hoop dat we op die manier draagvlak uh, vinden om toch... Uh, ja, dan hoef je dezelfde kant op te krijgen als het ware. Uh... Ja, nou, ik noem maar eventjes een, een, een, een van die van zo'n puntje. Uh, veel mensen riepen van, nou, de haltestraat is hartstikke leuk. Maak daar gewoon lekker een terrasstraat van. Dan heb je de Kerkstraat als een winkelstraat. Maar ja, er zitten natuurlijk ook een paar winkels in de haltestraat die daar weer niet blij van zijn. en Waardoor je weer zo'n, nou ja, zo'n half compromis krijgt om, het, uh, uh, om iedereen weer naar de zin te maken. Ja, ja. Ja, de afsluiting van de Haltestraat is ook een onderwerp. Het valt wel buiten het actieplan uh, overigens. Oh, dat is goed voor jou, uh, dat scheelt een hoofdpijn. Maar ja, op die manier zou je wellicht ook een uh, uh, ja, bijvoorbeeld een winkelstraat uh, een andere wat meer een andere functie kunnen, kunnen geven. Daar ben ik het wel mee eens. Uh, maar goed, daar, daar ga ik in het actieplan uh, niet over, maar dan moet uiteindelijk denk ik het ook het college een, een besluit overnemen nemen. Ja. Uh, over wat erin het beste is. Maar het actieplan, als ik het goed mag samenvatten, dan is het dus eigenlijk een hoofdpunt van hoe maken op korte termijn zandvoort zo uh, aantrekkelijk mogelijk. Ja, het centrum zeker. van zandvoort. Ja, dus we kijken even naar de wins op de korte termijn en halen ondertussen ook acties op de middellange en lange termijn op. Oké, okay, nou dat is een heel spannend project, denk ik. Wie... Ja, in de, in de komende, ik, ik zou nogmaals op willen roepen van uh, heb je nog geen enquête ontvangen, ben je wel ondernemer en eigenaar. Uh, ja, mail even naar zandvoorthuilen.nl En dan sturen wij de, de link toe. Uh, ja, we hebben uh, heel veel aan, aan juist de input uh, uh, van die ondernemers en eigenaren. Uh, dus hartstikke fijn. Maar als het nou iets anders is dan een, een, een, een ondernemer in de zin van een, een winkelier of een café of iets dergelijks, dan mogen ook andere uh, uh, zandvoorters deelnemen aan die enquête die iets zakelijks doen. Ja, we hebben eigenlijk die enquête uitgezet onder alle ondernemers in het centrum. Dus niet alleen als je retail of, of, actief bent in de retail of horeca. Dus daarmee hebben we juist alle ondernemers willen betrekken. Dat klopt. Ah, dus iedereen die bij de Kamer van Kopen al ingeschreven staat, zou zo'n uitnodiging moeten hebben? Ja, zeker. Okay. En of dat dus niet zou zijn, mail even. Dan zorgen we dat je hem ook krijgt. Ja, ja ik heb een eigen adviesbureau, Ik heb hem niet gekregen, dus ik ga meteen mailen. Ja, ja, zoals u wil, dat is meteen gecontroleerd. Ik ga dat doen. Nou, ik ben heel erg uh, blij. Ik, mensen die het dus nog niet ontvangen hebben... Die kunnen het menen naar zandvoort.haarlem.nl... en kunnen daar dan alsnog de enquête invoeren... als ondernemer of uh, eigenaar van een pand in het centrum van Zandvoort... om te zorgen dat we een goed actieplan krijgen voor ons centrum. Ja. Nou, dankjewel Arne Langerdoen. Dat is een uitgebreide en uh, duidelijke uitleg. En uh, heel veel succes... Ook bedankt en uh, dankjewel. En wellicht tot ziens. Waarschijnlijk tot ziens. Fijne oh. zondag. Tot ziens. hoi. Do do do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down until the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. Met a hula mistress somewhere in Waikiki While well, she was selling pineapple playing ukulele And when I went to the girl, come on and teach me to sway She laughed and whispered to me, yes come tonight to the bay The lovely beach and the sky, the moon of Kauai Around Calypso Saran, we'll all be singing this song Down until the knees, come and dance every night. Dat was Black Lace met Agadou. Een interessante naam. En ik ben helemaal duister Links, rechts, links, rechts. Dat is uh, best wel wat op de zaterdag. Um, dat was dat uh, prachtig stukje muziek. En Black Lace, dat staat voor zwart kant. Ik ben heel benieuwd uh, wat de relatie is. We gaan nu praten over zandsculpturen. Uh, want gelukkig komen die weer terug. En we hebben de telefoon, als het goed is, Marcel Elsman. Ja, goeiemiddag, Roy. Goedemiddag, Marcel.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 En ja, ja. Uh, knikkers. Strandzand is knikkers. Ja. is helemaal rondgesleten door effen En uh, ja, probeer knikkers maar te stapelen, dat lukt niet. Nee. Uh, en bij het zand dat wij gebruiken, dat heeft de vorm van dobbelsteentjes. En die, dat kun je dus wel stapelen. Goh, dat en dat is, dat de... is uh, wat er gebeurt uh, in die houten bekistingen voordat de zands, uh, zandsculptuurkunstenaars ermee beginnen.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 We okay, uh, gaan wij kijken of we daar iemand voor kunnen vinden die die rondleidingen kan doen. Dus uh, dat is eventueel uh, de komende maanden, is dat eventueel in te plannen. Dus als scholen geïnteresseerd zijn, dan uh, is die mogelijkheid, uh, die wordt in ieder geval nu uh, geboden. Dus nou, dat, dat, kan. dat is in ieder geval hartstikke leuk. Uh, en het is ook fijn dat het gelukt is om toch nog zo'n internationaal gezelschap uit Nederland uh, samen te stellen. Ja, het was even een puzzel, maar het, het is uiteindelijk uh, toch gelukt. En uh, wat ook wel leuk is, uh, is dat er dit jaar twee uh, uh, vrouwen aan meedoen. Die, zijn, uh, en die hebben allebei hun sporen uh, behoorlijk verdiend, ook uh, internationaal op het gebied van zoonscultuur. Ja. Dus, uh, dus uh, niet alleen maar mannenwerk deze keer, maar er zijn uh, van de zes culturen zijn er dus ook uh, twee uh, vrouwelijke kunstenaars bezig. En is het uh, in, in de zandcultuurwereld, is uh, het uh, vaak in het bedrijfsleven... sprake van een soort glazen plafond om uh, tot de top van zandcultuur te doen? Nee, absoluut niet. Want juist in die kunstenaarswereld zijn mannen en vrouwen helemaal gelijk. Ja. Uh, je moet natuurlijk wel... Uh, ja, het is behoorlijk zwaar werk. Dus je moet uh, fysiek wel helemaal in orde zijn om dat, uh, om dat te kunnen doen.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 Ja. Uh, want uh, dat is uh, echt onvoorstelbaar wat ze, uh, wat ze dan met zand uh, voor elkaar krijgen. Om, uh, dus die gaat nu ook waarschijnlijk een hele dierengroep maken uh, in het kader van Zandvoort uh, Goes Wild. Ja. Dus dat, uh, uh, ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar om, ja, wat, wat, wat zij eigenlijk gaat uh, neerzetten. En het uh, thema voor de kunstenaars is ook dat Zandvoort Goes Wild...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 Ja, dat was Fun Boy Tree en Bananarama. It ain't what you do. Ja, het is duidelijk een heel vrolijk en gezellig nummer. De hele dag is al zo vrolijk en gezellig. Ondanks het grijze weer. Of misschien wel juist vanwege het grijze weer. We gaan nu uh, praten met Tanja Wijngaarden. Uh, en Tanja, die weet alles van fraude. Ze zit hier als, niet als ervaringsdeskundige, hoop ik. Maar wel als deskundige. Goedemiddag, Goedemiddag. Tanja. Goedemiddag. Nee, ik zit hier inderdaad gelukkig niet als ervaringsdeskundige... Nee, nee. Je, hebt nog nooit, uh, uh, je bent nog nooit zelf het slachtoffer geweest en je hebt ook nog nooit iemand opgelicht. Uh, nee, nee daar moet ik wel over nee. <laughs> nou, dan moet je daar dat wel lang over nadenken. <laughs> uh. nee, maar, uh, dat was even een, uh, een grappige inleiding, maar uh, het gaat natuurlijk best over een serieus onderwerp. De fraude met apps neemt enorm toe, uh, lezen we regelmatig en we horen ook allerlei mensen die daar het slachtoffer van zijn. Kun je daar iets meer over uitleggen? Uh, ja, ik denk dat de fraude waar je het nu over hebt, dat is vooral de, de hulpvraagfraude via WhatsApp. En dat is, uh, daar spreken we over, wanneer iemand wordt uh, benaderd via WhatsApp door een bekende en dat is dan meestal een familielid, een zoon of een dochter, um, met het verzoek om uh, uiteindelijk om geld over te maken, terwijl het in feite helemaal niet dat familielid is, maar een, een oplichter. Ja, en dat, dat gebeurt veel uh, op dit moment. Ja, we zien dat uh, vooral dit jaar hebben we dat heel erg zien toenemen. We hadden in, de, in de eerste zeven of acht maanden van dit jaar hadden we al drie keer zoveel meldingen als in heel vorig jaar. En de schade die, die ligt nu in totaal rond de drie miljoen, wat bij ons gemeld is. Dus drie miljoen, dat betekent dus dat heel veel mensen gehoor geven aan dergelijke oproepen op WhatsApp... zonder dat ze dat verifiëren of dat klopt? Ja, dat klopt. We hebben inderdaad tot 1 september hadden we meer dan duizend mensen die ook echt uh, betaald hebben... En dan gaat het om uh, grote bedragen? Ja, het gaat gemiddeld om zo'n 3000 euro per persoon. Dus dat is toch wel uh, fors, als je het kwijt bent aan, uh, aan een oplichter. Ja, dat uh, ik vind ik sowieso een fors bedrag. Uh, ja, dat ja, ja. is het ook zeker. Ja goed, als je uh, er iets heel duurzaams van gekocht hebt, dan uh, is het weer wat anders dan dat je het ook echt kwijt bent nu. En, en wat voor uh, tips of advies kun je uh, daarvoor geven? Ja, nou in dit geval, um, mensen betalen dit omdat ze denken dat ze echt met, uh, met hun zoon of dochter aan het uh, hebben zijn. Dus ze hebben helemaal niet, zijn ook helemaal niet achterdochtig. En uh, dat is iets waar mensen toch wel echt op moeten letten tegenwoordig. Want via internet en telefoon kan iedereen zich eigenlijk voordoen als, als een ander of als een instantie. Ja. Dus het is echt belangrijk om als je een berichtje krijgt of een telefoontje krijgt van iemand, dat je echt zeker weet dat je met die persoon of met die instantie te maken hebt. Dus als je een appje krijgt van een zoon of dochter... en met een, met een raar verzoek... zorg dan dat je een, echt een gesprek voert. Een telefonisch gesprek. Of liefst een persoonlijk gesprek natuurlijk. Maar dat je die persoon echt spreekt. Dat je zeker weet dat je met je zoon of dochter te maken hebt. Ja. En is het ook zo dat die mensen... Uh, dan altijd... Uh, ik heb het zelf ook wel eens voor zo'n verzoek gehad. Maar dan is het altijd van... Ja, ik heb een ander nummer, want mijn telefoon is stuk. Ik zit in nood. En, ja. Maar het is, dat nummer ken je dus meestal niet. Uh, en dat maakte mij in ieder geval achterdochtig in dat geval. Ja, ja, dat zou kunnen. De dus smoes is dus inderdaad vaak uh, van ik heb een ander nummer uh, die oude is of in het water gevallen of kapot of ja. daar is iets mee. Maar um, wat natuurlijk heel erg meespeelt is dat via WhatsApp staat er vaak ook een profielfototje bij. Ja. En die oplichters hebben dan ook echt een fotootje van je zoon of dochter. En het is natuurlijk zo dat vooral sinds de uh, coronacrisis... Heel veel mensen, en ook ouderen, die zijn veel meer via uh, social media contact gaan hebben met anderen. Want ja, de hele tijd kon je de kinderen of kleinkinderen niet zien. Dus gingen veel mensen appen, videobellen. Dus het is een hele grote groep mensen die niet zo heel ervaren is met uh, social media. En ja, die denken natuurlijk sowieso, ook al ben je wel ervaren hoor, je, je bedenkt niet dat als je een appje krijgt van, je denkt, een, een kind of kleinkind met het fotootje erbij, en dan komt het gewoon niet in je op om te denken dat het oplichterij zou kunnen zijn. Ja, dus je ziet ook, met name de stijging onder ouderen die nu een nieuwe doelgroep zijn voor deze oplichters. Klopt, we zien dit jaar echt dat er bewust gericht wordt op 60-plussers. En is het ook zo dat het geld altijd spoorloos is of is dat nog wel eens terug te halen? Nou, eigenlijk zelden tot nooit. Het gaat heel snel via allerlei geldezels, noemen we dat. Mensen die bewust of onbewust een rekening beschikbaar stellen daarvoor. Het is niet eenvoudig te achterhalen. Het gebeurt een enkele keer wel, maar nou, het is echt wel lastig. Ja, en de daders die zijn uh, ook dus die dan ook niet achterhalen. Niet eenvoudig, nee. Het gebeurt wel eens, hoor. Je ziet af en toe lees je wel dat er uh, mensen zijn opgepakt, maar uh, ja in verhouding met het aantal slachtoffers het aantal meldingen. Nou, dat, ja, dat is het nog weinig. <coughs> Klinkt als een winstgevende uh, uh, ja. activiteit voor mensen met een criminele aanleg. Ja, zeker. Ja. Het is natuurlijk uh, sowieso tegenwoordig met het internet. Ja, je hoeft je huis niet meer uit. En je kunt een heleboel mensen tegelijk uh, appen of mailen. En vroeger als je uh, moest gaan inbreken, ja. ja, je deed één huis tegelijk. Ja. Maar nu kan je vanaf je zolderkamer met relatief weinig risico... inderdaad een hele grote groep tegelijk uh, aanspreken. Ja, ik hoop niet dat er veel luisteraars met slechte intenties uh, luisteren op dit moment. <laughs> nee, maar ja, dat, als je dat niet in je hebt... Dan, uh, denk ik ook niet dat je dat van dit item gaat krijgen. Ja, zijn er nog meer vormen van uh, fraude waar, uh, die, die toeneemt op dit moment die door de coronacrisis bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen of er echt een link is met de coronacrisis. Maar uh, wat wij nu ook heel erg uh, zien toenemen dit jaar, eigenlijk voor het eerst uh, dit jaar zien, dat is het neptelefoontje uh, het van de bank. Dus mensen worden opgebeld, zien op hun telefoon ook echt het nummer van de bank. En die worden dan opgebeld met een verhaal van nou, er is een uh, digitale aanval geweest. En je moet al je geld veilig stellen door het naar onze kluisrekening over te maken. Ja. En mensen doen dat ook echt maken al hun geld, al hun spaargeld over naar oplichters. Dat is iets waar, uh, ja dat zien we dit jaar en ook daar hebben we nu al voor uh, 3 miljoen euro schade van geregistreerd. Dat is echt een, een toenemende van. Dat is ook heel ernstig. En, en... Ja het is heel ernstig. Mensen zijn echt heel veel geld kwijt. Al hun geld meestal. Dat is ja. echt heel erg naar. En hoe is dat, dat uh, te voorkomen? Ja, dat is lastig. Het belangrijkste is je ook te realiseren dat uh, de bank niet gaat bellen met het verzoek om geld over te maken. Ja. Maar als je een telefoontje krijgt van een bank, of een uh, zorg dan, hang gewoon op. En zoek zelf het nummer van de bank op, op hun website, zodat je zeker weet dat je echt met het juiste nummer van de bank belt. Want je kunt wel gebeld worden en iemand kan doen alsof het nummer van de bank uh, belt. Ja. Maar op het moment dat je het echte nummer van de bank belt, krijg je ook echt de bank. Dus dat is uh, zeker. Dus bel zelf de bank met het nummer dat je zelf opzoekt. En vraag inderdaad, is er iets aan de hand? Uh, moet ik mijn geld inderdaad veilig stellen? Want dat, dat gebeurt eigenlijk niet. Als er iets aan de hand is op je rekening, dan, dan regelt de bank dat zelf. Dat hoef je niet zelf te doen. Nee, nee dat, lijkt mij, uh, <laughs> dat lijkt me ook heel onlogisch dat de bank zomaar gaat bellen en dan vraagt om je geld over te boeken. Nee, ja, maar het is het verhaal is wel, ik zeg vertel het nu even kort, maar het, het. verhaal, soms te brengen is wel heel overtuigend. Hè? Soms uh, word je eerst gebeld, zogenaamd door de politie zelfs, die doorverbindt naar de bank. Dus ook niet de politie. Maar ja, sommige mensen die schrikken echt, omdat die oplichters vaak ook uh, allerlei details van de mensen weten. Ze weten vaak uh, de naam, het bankrekeningnummer, maar vaak ook saldo en de laatste transacties. Dus het komt heel overtuigend over. Ja. Ja, ik denk dat het, het is natuurlijk relatief makkelijk is als uh, van iemand een profiel wil maken met uh, alles ja. wat open staat op internet, je Facebook-foto's en dat soort dingen. Klopt. En mensen, uh, ja, als mensen zijn getrapt in een phishing-linkje en ze hebben dat niet in de gaten, dan, dan kunnen oplichters ook gewoon echt meekijken in hun bankaccount, uh, internetbankieren. Ja. En als het... ze dan opbellen en ze vertellen: nou, dit en dat, we hebben gezien, dit en dat staat op uw rekening en we hebben gezien dat u gisteren de huur heeft overgemaakt. En uh, Ja, dat, dan is het heel overtuigend voor mensen die. Uh, die niet direct aan fraude denken... want het ligt natuurlijk niet constant in je, in je achterhoofd. Nee, en de, wat is een uh, phishing-link voor onze uh, luisteraars? Niet alle luisteraars oh, ja. zijn uh, daar zo digitaal in. Nee, nee, sorry. Um, phishing, daar hebben we het over als er, als er gehengeld wordt uh, naar gegevens, simpel gezegd. Ja. En um, je kunt bijvoorbeeld een, een netmailtje mailtje krijgen van de bank... en het ziet er allemaal heel erg uit. Het is bijna niet te herkennen. En als er dan iets staat van je moet nu inloggen om, uh, om een of ander iets te regelen... het moet altijd snel... Dan klik je op zo'n linkje en dan kom je op een website terecht die er echt precies zo uitziet als de bank. Nou ja, bijna precies zo, want het, er zit natuurlijk in het adres wel een uh, variatie. En als mensen daar dan inloggen, dan geven ze in feite die inloggegevens sturen ze naar oplichters toe. En die kunnen dan met die inloggegevens naar de echte website van de bank en die kunnen dan inloggen op jouw naam. Juist. En dan kunnen ze er gewoon in... En als ze ook nog bepaalde codes hebben weten te ontfutselen... kunnen ze ook geld overmaken. Maar het is blijkbaar makkelijker om dan gewoon even op te bellen... en jou te vragen om je geld over te maken. Ja, eigenlijk ze dat is niet eens echt nodig. Want die, meestal heb je toch wel zo'n klein apparaatje nodig... of iets anders om uh, Precies. codes ja, te leggen. Ja, maar als, u, ja. En dan, maar als, u, als jij, zij jou opbellen en zeggen... Uh, we zijn van de bank en uh, u moet al uw geld overmaken... dan, doe je dat, ja. dan doen mensen dat zelf. Ja, ja dat, is, dat is nogal wat moeilijk ook. Ze hebben dat eigenlijk zelf gedaan. Ja, dat, dat zien we heel vaak. Het, het zijn vaak, uh, is vaak gebaseerd op informatie die mensen onbewust zelf gegeven hebben, en handelingen die ze inderdaad zelf uitvoeren. Dat is heel naar. En wat is nou de, de, de Fraude Helpdesk? Want, uh, wat, wat, wat doen jullie? Of, of wanneer men, kunnen mensen zich tot jullie me, uh, melden? Uh, ja, wij zijn eigenlijk het, het eerste loket, het landelijke loket voor uh, fraude, voor oplichting. En uh, mensen melden bij ons of als ze iets zijn tegengekomen waar ze over twijfelen of als ze denken, nou hier klopt iets niet, of als ze ook echt zijn opgelicht. En uh, wat wij doen is zeg maar het eerste advies geven van nou dit is wat je nu snel moet doen en we kunnen ook doorverwijzen naar andere partijen. En afhankelijk van wat er gebeurd is kunnen dat alle soorten partijen zijn. Het kan zijn uh, de autoriteit, consumentenmarkt, het kan zijn slachtofferhulp, het kan zijn de politie. Dus het hangt echt af van wat er gebeurd is. Ja. En op basis van die melding uh, geven wij ook weer waarschuwingen. Of we bedenken campagnes om andere mensen te waarschuwen voor wat er gebeurt. Oké, okay, maar dat dus is dus niet alleen internetfraude. Als iemand op een andere manier opgelicht wordt, uh, ja, zou dat ook kunnen. Ja, ja zeker. Het is niet, veel, veel speelt zich tegenwoordig wel uh, via internet af. Ja. Maar uh, uh, niet alleen, zeker niet. Nee. En uh, als mensen uh, contact willen zoeken met de fraude helpdesk... ik zou niet jouw persoonlijke 06-nummer voorlezen. Hoe doen ze dat dan? Uh, nou, ze kunnen uh, op onze website kijken, dat is uh, fraudehelpdesk.nl. Ja? En uh, wij zijn op werkdagen ook telefonisch te bereiken op 088 786 7372. Oké. Okay. En de bak is, ja? is dus ja. Sorry. De bakjes is dus fraudehelpdesk.nl en dan kunnen ja, de precies de gegevens vinden. Ja, er staat een telefoonnummer op. Mensen kunnen ook via de website melden als ze dat makkelijk vinden. Dat, dat is allemaal mogelijk. En er staan ook tips uh, voor wat je kunt doen als ze iets overkomen. Er is allerlei informatie op... Perfect. Nou, dat is een, een, een, een, een gewaarschuwd. bent stelt voor twee, zullen we maar zeggen. Ja. Een goede afsluiting van, uh, van dit onderwerp. Als mensen problemen hebben, neem contact op met fraudehelpedes.nl. Daar kunt u alle informatie vinden. En slim. geeft nooit gehoor aan vreemde betalingsverzoeken... van banken, familieleden en dergelijke... zonder dat je het geverifieerd hebt. Klopt. Helemaal goed. Oké. Okay. Heel vriendelijk bedankt. En nog een hele fijne zaterdag. Ja, jullie ook bedankt. Dag. Ja. Ja, dat was onze laatste gast. En dat was ook onze laatste dans. Maar gaat u nog niet weg. Want we hebben natuurlijk nog wel een afsluiter. Zo meteen aan het einde van het programma. Het programma is voorbij. We hebben genoten van alle interessante gasten. Die leuke dingen of interessante dingen kwamen vertellen. Um, er is natuurlijk nauwelijks een agenda. Want er zijn geen grootschalige evenementen die zijn afgelast. Maar er zijn natuurlijk ook wel dingen waar je wel naartoe kan. Aanstaande maandag begint de start van het bouwen van de uh, zandsculpturen. Dus daar kunt u rustig langs gaan. Houd afstand. En wijs elkaar er even op als iemand in het enthousiasme vergeet afstand te houden. De derde week genieten. En uh, het weekend is de prijsuitreiking. Ik wil graag bedanken. Uh, voor de techniek, kort draaien, En voor de fantastische muziek, ook kort draaien. De redactie voor dit hele leuke programma, Gert van Kuik. De presentatie heb ik zelf gedaan, Roy Donger. Ik wens iedereen een prettig weekend en tot volgende week. We gaan nu luisteren naar Danza Kuduro van Don Omar en Lucenzo. 96, straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur.